Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Kan er nog wat van de almaar stijgende energierekening af? Daarover praat het kabinet nu met de fractievoorzitters van de partijen die in het kabinet zitten. De afgelopen dagen ging er al van alles rond. Een prijsplafond, een fonds voor mensen die de rekeningen niet meer kunnen betalen... of een verlaging van de belasting. Eerst zei het kabinet voor deze winter niks meer te kunnen doen. Voor volgend jaar zijn er wel plannen... Maar nu kijken ze toch of er nog wat kan gebeuren. Dit zei premier Rutte er vrijdag nog over. We kijken ook wat we nog dit jaar zouden kunnen doen. Wat er dan nog wel kan in 2022, dat zal niet alles zijn wat iedereen wil. Dat zal echt beperkt zijn. Het zal vooral 2023 zijn. En ten tweede, eh, wat we ook doen, het zal nooit alle problemen wegnemen. In Geleen is vannacht de cabine van een vrachtwagen ontploft. De chauffeur is gewond geraakt en met een trauma-helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de chauffeur buiten levensgevaar... In de cabine stond een gasfles die explodeerde. Gebouwen in de buurt hebben ook schade, net als de vrachtwagens die dichtbij stonden geparkeerd. Bij een busongeluk in China zijn 27 mensen omgekomen. De bus zou op weg zijn geweest naar een plek waar mensen in quarantaine gaan vanwege een coronabesmetting. 20 andere inzittenden raakten gewond. En game nerds hebben een leuke dag. Er zouden allemaal beelden van Grand Theft Auto 6 uitgelekt zijn. Je ziet bijvoorbeeld iemand een soort diner-restaurant overvallen. Open up the register now. Hey, try yes, alright. Anything you want. I said on the floor. Don't, don't have any ideas. Jesus Dat That's the cops. We gotta move. Zo zijn er nog tientallen video's gelekt. GTA is een game waar fans al jaren op wachten. GTA 5 kwam in 2013 uit. En sindsdien is het wachten op de volgende. Rockstar Games, de ontwikkelaar, zei al wel bezig te zijn met een nieuwe. Maar nu de fans beelden hebben gezien, weten ze het pas echt zeker. Nu alleen nog weten wanneer het uitkomt, want dat is nog niet duidelijk. Het weer nog, het is grijs, er zijn regelmatig buien. Met af en toe onweer, het is 15 graden. Komende week minder buien, meer zon en even warm. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws te melden over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Muiden gebeurde namelijk een ongeluk en er strandde een auto met pech. Al met al is de weg nu weer helemaal vrij. Je hebt nog een ongeveer 25 minuten vertraging vanaf Naarden. Ook de file op de A6 vanuit Lelystad kan nu oplossen...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 Op een of andere manier is het zo. Als het wat kouder begint te worden... dan uh, is het weer tijd voor de muziek van de Pet Shop Boys. Dus daar begonnen, we dan uh, dit uur uh, van zo'n voet op zondag ook mee. Joh, uh, dus, we hebben weer een single uit de jaren 80. Welkom terug inderdaad, het uh, tweede uur. En daarin uh, de volgende onderwerpen. Nou ja, wat we sowieso gaan doen, uh, traditioneel zou ik bijna zeggen... Uh, gaan we op zondag altijd tussen drie en vier uur de regio in... mede met medewerking van onze collega's van RTV NH. Want die maken de, de diverse reportages erover. Uh, ja, Amsterdam, uh, de, de Dam, zoals ik dan zeg, met de nadruk op de Dam. Die staat uh, in de stijgers, want uh, daar zijn ze druk bezig met uh, het renoveren. Uh, en het uh, ja, weer uh, upgraden van het, mo het monument op de Dam. Daar hebben we een reportage over. En of uw gulden nog een daalder waard is, dat uh, op de markt. Dat, uh, dat gaan we ook bekijken en wel uh, in nieuw Vennep. Uh, want uh, de prijzen van de komkommers gaan uh, richting de 2,50 euro. U hoort het goed. Daarover ook in ieder geval een reportage. Verder uiteraard natuurlijk deze, tijdens deze Super Sunday. De tussenstanden in de voetbal-eredivisie. Die houden we voor u bij... Uh, half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen genoeg reden om het ook het komende uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En zoals Albert-Jan zei, we gaan de regio in, in uh, dit uur. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Tina, een hele goede middag. Raadje of 15 buiten hier in Zandvoort. En het is koud, hè? Ja, het voelt even wel anders aan. en Een beetje nattig en zo. Dus lekker binnen blijven en luisteren naar je eigen lokale omroep. FM, we zijn er al 32 jaar. En daar zijn we uiteraard heel trots op. En we gaan nog wel even door. op het Poch? Zeker weten. Oké, okay, helemaal goed. Zodra duiken we dus richting de Dam in Amsterdam. Maar eerst gaan we nog even dansen. En met wie gaan we dat doen? Nou, Witty weet het antwoord daarop. het duet uit de jaren 70, Elton John en Kiki Dee en uh, Don't 'Cause Breaking My Heart en Elton John, nou ja, die zingt tegenwoordig met uh, bijna iedereen, hè. Elke, elke paar weken komt er wel weer een uh, nieuwe single van uh, Elton John uit. De laatste schenen trouwens met Britney Spears. Ja, hij gaat uh, met iedereen een uh, duet opnemen. Klinkt meestal wel goed ook uh, trouwens. Het is uh, tijd om de regio in te gaan. Nou zei het al, we gaan uh, naar de Dam in Amsterdam. Ja, want uh, ja, sinds enige tijd is uh, de renovatie van het monument op de Dam uh, in volle gang. En ze zijn inmiddels halverwege. De renovatie van het Nationaal Monument op de Dam is zoals gezegd halverwege. De grote opknapbeurt is op maandag 16 mei gestart. En zal naar verwachting tot vlak voor de kerstdagen duren. De zeer pre precieze operatie ligt op schema en inmiddels zijn de eerste herstelde onderdelen teruggeplaatst. Onze collega's van NHTV maakten er de volgende reportage over. We zijn nu aan het werk ter hoogte van de laag van de duif. En die hebben we ook beneden op de bouw liggen. Zo goed als halverwege dus. De renovatie van het monument op de dam vordert gestaag en loopt op schema. Alle stenen worden gedemonteerd, worden afgevoerd naar de steenhouwerij... en worden daarna gekeken, gekeurd, gerepareerd en worden weer een voor een teruggeplaatst. De renovatie vindt plaats in Winterswijk. Heel secuur wordt elk onderdeel daar gelabeld en hersteld. De leeuwen zijn inmiddels zo goed als af, maar aan de piloon wordt nog gewerkt. Die hebben we eigenlijk ook blok voor blok afgenomen. Ieder blok is gecodeerd, is bijgehouden welk nummer waar zit. En die is allemaal naar de steenhouwer gegaan en per blok beoordeeld samen met de directie en goed bevonden en hersteld. En daarna zijn we nu blok voor blok alle herstelde blokken weer vanaf de bodem tot de top aan het opbouwen. Dit is een uh, teruggeplaatst blok. Uh, die is gesteld en met nieuwe ankers vastgezet en die is voorzien van een code. Die code is helemaal aan het begin aangebracht en die gaat er pas af als het blok is goedgekeurd. Een precieze operatie die eens in een 25 jaar moet gebeuren. En dat komt door de steensoort van het monument. Nou, bij de oprichting is door de architect en de steenhouwer destijds gekozen voor de steensoort Travertin. Um, dat is een steen die we heel veel zien in Italië. Zoals het Colosseum, maar het Nederlands klimaat is natuurlijk iets anders dan het klimaat in Italië. Dus daarmee komen de nodige problemen. De verwering gaat hier sneller door, door het vocht en de en vriezen. Eens in de 25 jaar restaureren, dat klinkt best veel. Kan dat niet anders? Uh, nee, deze steenstort kan niet anders. En, uh, 25 jaar geleden is bij de vorige grote restauratie gekeken naar verschillende scenario's. En daaruit is gebleken dat gewoon ook omdat de steen nog beschikbaar is, het gewoon het beste is om het in deze vorm te onderhouden. Naar verwachting is de renovatie, die circa anderhalf miljoen euro kost, voor de kerstdagen afgerond. Ja, dat we op de Dam geweest zijn, uh, hoorde je deze van uh, Survivor and The Eye of the Tiger. Nou ja, vanmiddag om uh, half drie natuurlijk gestart uh, de klapper van de dag, uh, kunnen we eigenlijk wel zeggen. We hebben het over uh, PSV tegen Feyenoord. En uh, ja, er wordt uh, flink gescoord daar uh, in uh, Eindhoven. We gaan ook uh, andere wedstrijden even met je doornemen in dit overzicht van de Eredivisie, Albert-Jan. Wow, wow, wow. Ja, waar beginnen we? Met de eerste wedstrijd maar, hè, van vandaag. Ja, co Eagles ja, tegen, jij de, tegen mag, tegen Ik doe de eerste wel, dan mag jij de tweede doen. Ja, ja, dat is goed. Goed, zoals gezegd, uh, vanmiddag half 1 uh, al uh, verspeeld. Go-Ahead Eagles thuis tegen FC Emmen. Eindstand 2 tegen 0. Nou, het is uh, rust bij uh, twee wedstrijden die vanmiddag om half 3 gestart zijn. Waaronder PSV tegen Feyenoord. Eerst uh, stond uh, Feyenoord voor, het werd, werd al heel snel uh, 0 tegen 1 uh, voor uh, Feyenoord. PSV zette dat recht met een 2 tegen 1. Ook in een vrij korte tijd. Maar inmiddels staat het op het scorebord. Inmiddels dus 2 tegen 2, Albert-Jan. Blijft zinderend spannend daar in Eindhoven. Uh, tegelijk met PSV mocht ook uh, SC Heerenveen aftrappen... Uh, in uh, de wedstrijd tegen FC Twente. En daar is de tussenstand momenteel 2 tegen 1. Nou, we hebben het over uh, Super Sunday. Dat betekent dat we nog een uh, klapper hebben van, uh, van de dag. Die is straks om kwart. Uh, Kwart voor vijf, AZ tegen Ajax. Dus wij houden in ieder geval uh, de wedstrijden van vanmiddag uh, voor je in de gaten. De wedstrijd van half drie dan, hè? Ja, PSV tegen Feyenoord, 2 tegen 2. SC Heerenveen tegen FC Twente, 2 tegen 1. En uh, straks meer over die wedstrijden, maar eerst onder meer I Want your Back...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 Terry Jackson, The uh, Jesus in the Sun. Ja, het is al vier, dit, uh, de tijd voor de evenementen. En nou ja, vintage uh, hebben we net uh, uiteraard uh, aandacht aan besteed. Maar uh, ja, wanneer gaat het ook weer plaatsvinden? Als je nog even wacht, dan hoor je dat vanzelf. Oké. Okay. Dat is een cliffhanger, hè? Goed, we gaan eerst uh, naar een wandeling door het kraansvlak. IVN zuid Kennemerland organiseert woensdag 21 september... van 10 uur s morgens tot 1 uur... een wandeling door de duinen van het kraansvlak en het Wiesentengebied. De uh, gele route in het Nationaal Park zuid Kennemerland wordt heen en terug gelopen om zoveel mogelijk kansen te hebben... om Wiesenten en andere dieren te spotten. Onderweg wordt uitgelegd gege uitleg gegeven over het ontstaan van de duinen, de flora en de fauna. De wandeling duurt drie uur en gaat door de duinen met hellingen en mulzand. Dus trek stevige schoenen aan. Want halverwege wordt er natuurlijk even gepauzeerd. Uh, neem drinken en iets te eten mee. Vertrek vanaf het spoorfietstunneltje in Zandvoort Noord. Reserveren, aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl. www.np-zuidkennemerland.nl dat allemaal op 21 september van 10 uur s morgens tot 1 uur s middags. En zo'n uh, Vicente weegt 610 ki kilo, uh, Albert Jan. Ongelooflijk ja. hè? Schoon aan de haak. Schoon aan, de haak. Schoon dus, aan uh, de haak. Dus pas op hè als je in de buurt komt. <laughs> Goed, dan uh, iets. Mocht u hem nog niet gezien hebben, het is echt ook een aanrader. En dan heb ik het over Max in cartoon en car art. Want vanaf 12 augustus is deze tentoonstelling te zien... In van prachtige print, print prints. Prins. En dat duurt nog tot 9 oktober. Dus als u dat Max in Cartoon nog wil zien... en Car Art, dan is dat nog tot 9 oktober mogelijk. En dat is iedere woensdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon. En als u een museumkaart heeft, is dat gratis. En we hebben natuurlijk het over het Zandvoorts Museum. Wat ook ten einde uh, gaat komen is het pup up Museum in het Zandvoorts Museum. Want dat is nog tot 2 oktober. Mocht u dat nog gemist hebben, het is een mooie tijdelijke uh, tentoonstelling... van een unieke mix van een verzameling geluidsdragers... Oud-Zandvoort en Historisch Raadhuis in de Oudbouw. Uh, beneden van het Zandvoort Stadhuis. En de organisatie ligt ook uiteraard weer in handen van het Zandvoorts Museum. Dus nog tot 2 oktober het Pup-Up Museum... in de oudbouw beneden van het Zandvoort Stadhuis. Zoals jij al uh, uh, uh, heel alert uh, wist uh, op te merken uh, vanaf donderdag... en uh, we zonden dat interview uh, het eerste uur al uit... Een prachtig evenement en wel vintage het Zandvoort. In het begint donderdag en vanaf vrijdag staan zijn, komen, zijn alle VW met VW's met luchtgekoelde motoren gearriveerd voor weer een prachtig weekend. En het wordt, zoals de verwachtingen er nu uitzien, een prachtig mooi weekend. Dus u bent van harte welkom tijdens vintage het Zandvoort. En het gaat weer beginnen. Het gepruttel van luchtgekoelde motoren... zal weer te horen zijn van donderdag 22 september tot en met 25 september. Vintage, het Zandvoort. Het seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort. Onafhankelijk van het weer, nou maak u zich daarover maar even geen zorgen... het evenement gaat door. En dan tot slot hebben we natuurlijk ook weer uh, gelukkig... het Shantikoren Festival op zondag 25 september. En het is alweer de 23ste Chanti- en Zeeliederen Festival... Het begint die dag allemaal om half elf... met de ontvangst van de tien koren in Nieuw Unicum. Hier zullen zij een optreden verzorgen voor de bewoners. Tevens vindt hier de opening plaats. En na de lunch verplaatsen de koren zich naar het centrum en het strand. Van 1 tot 10 voor 5 wordt er op de diverse locaties gezongen. En daarna heerlijk een borrel genuttigd, lijkt mij. Want dat hoort ook bij een Chantikore Festival. Dus liefhebbers van het Chantikore Festival. 25 september is het weer zover. En ze zijn uh, vanaf 1 uur in het centrum en op het strand te vinden. En om half 11 uh, uh, worden ze ontvangen in Nieuw Unicum. Tot zover. There once was a ship that put to sea, the name of the ship was a bully of tea. The winds blew up our bow, up, down, oh, below my bully boys blow. <gasps> Soon may the weller man come, To bring us sugar and tea and rum. One day when the tunnelling is done, we'll take our leave and go.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 No line was cut, no whale was freed The captain's mind was not of greed And he belonged to the whaleman's creed She, She took, took that ship in tow <gasps> Soon may the whaleman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go da -da.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 Volgende week dus weer het uh, Shantycore festival hier in Standort. Dan krijg je allemaal van dit soort uh, well misschien. In ieder geval Shanty die uh, weer uh, lekker gaan optreden in het centrum van Standvoort. Ditmaal uh, hoorde je de single van Nathan Evans en uh, Wellerman C. Chanté. Zo dadelijk gaan we de regio uh, weer in. Uh, ja, dan gaan we het hebben over uh, een gulden, een Daalderwaard. Uh, wat is dat allemaal? Gulden, daalder? Ja, gulden weet ik nog wel, maar uh, daalder. Sommige mensen denken dat het 2,50 is. Nou, mis. Maar uh, daarover gaat zo dadelijk het uh, volgende onderwerp. Want dan uh, gaat... Uh, en ons collega's van NAMS weer de regio. Smugling guns and mounts across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, tanks the rifles and silver on the border.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 Ook een hele mooie gauw oude ditmaal van El Stuart en Anne de Border. We gaan even de markt op. Ja, vroeger had je altijd een commercial. Op de markt is uw gulden een daalder en, ja. ja, Toen was eigenlijk de vraag, weet je, ik was nog een klein robje op dat moment, hè, dat dat gebeurde. Van, ja, wat is een daalder eigenlijk? Want een daalder is al heel erg oud, albert eh, Maar ja, dat in. is 1,50 uur, of 1 gulden, 50 Juist, heel goed. Dus voor een, je geeft er minder geld uit en je krijgt meer voor je voor je. Voor, voor je gulden kreeg je voor, 1 gulden 50. Ja, nou die tijden zijn voorbij. Want het zijn vooral de vaste klanten die de wekelijkse markt in Nieuw-Venep uh, in leven weten te houden. Op het Harmonieplein doet een groepje Vennepers hun boodschappen. Maar nu ook de marktkooplieden met flinke prijsstijgingen komen... is de vraag hoe lang Vennepers de markt nog boven de supermarkt verkiezen. Dat geldt natuurlijk voor alle markten in Nederland. Dit is een markt met 80 à 90 procent vaste klanten... Klanten. En dat komt omdat het een kleinere markt is en niet echt een winkelmarkt, al dus de kaasboer. Samen met een groenteboer, de viskraam, een bakker en een notenboer staat Maurice elke week op de markt in Nieuw-Vennep. Luister hier naar de bijdrage van onze collega's van NHTV. Nu moet je al 1,25 voor een kokommertje rekenen, maar ik denk dat ze naar de 2,25 tot 3 euro gaat. Dus op de markt is, is je stijver niet meer een daalde waard? Nee, zeker niet. <laughs> de gulden en daalden. We, pro we proberen het wel, maar wij zitten ook met prijsverhogingen in alles. Ook op de markt in nieuw vennep hebben ondernemers met prijsstijgingen te maken. Daarom moeten ze het hier vooral hebben van hun wekelijkse vaste klanten. Dit is echt een markt met 80, procent vaste klanten. Dat komt omdat het een kleinere markt is. Het is niet echt een winkelmarkt. Uh, ik kom hier omdat ik het gewoon heel erg lekker vind. En uh, niet zozeer omdat ik denk dat het goedkoper is. Dus ik ben in een hele luxe omstandigheid. Ja. Ik heb er niet echt last van. Of? Nee, gelukkig niet. Nee, dus nee. Het, het uitje is nog niet uh, weg... nee, nee, nee, nee, nee. wegbezuinigd. Nee, gelukkig niet. Nee. Als wij naar de markt gaan, hebben we eerst wel eerste kwaliteit. Maar we moeten wel even meer betalen. Maar dat gaat... doet u dus nog wel? Ja, zolang het gaat, gaat het. En verse groenten. En vis, en vis, dat is erg belangrijk voor ons. Dus. Maar we hebben steeds minder geld om uit te geven, dus het wordt steeds minder. Maar hoe lang het lukt deze groep mensen te behouden, blijft wel spannend. Ik denk dat mensen de luxe dingen gaan leggen. 15, 15, 26, dat is denk Ik denk dat je gaat merken. Ja, nou ik hoop natuurlijk dat het gewoon stand blijft houden. Want ja, het is natuurlijk vissen is natuurlijk ook eigenlijk een luxe. Het is niet echt iets wat een basisbehoefte is. Ja, weet je, je hebt ook mensen die denken, ik ga wel naar de supermarkt of daarheen. Ja. Komen kan er toch niks te doen. Jij moet ook je rekeningen betalen. Ja, nou ja, daarom ook. Heel veel mensen denken, weet je, die vrachtwagen die moet rijden, je koelcel die, die draait. Papieren zakken, plastic tassen, dat wordt allemaal, uh, allemaal omhoog. Dus ja, het blijft niet alleen bij de handel die duurder wordt natuurlijk. Nee, zo is het uh, inderdaad uh, maar net uh, ook op de markt in Nieuw-Vennep. En dat geldt uh, natuurlijk ook op onze twee markten, de dinsdagmarkt in uh, nieuw noord en de woensdagmarkt hier in het uh, centrum van Zandvoort. Moe, ze heeft een nieuwe pla plaat uit. En uh, die plaat heet uh, Blijven rijden, ondanks de benzineprijs. Gewoon doorgaan. Raam open,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 De disco-klassieke rode van uh, Narada, Michael Walden en de Divine Emotions. We gaan het weer hebben over het uh, voetbal. Dit keer uh, de divisie. Maar volgende week gaat de uh, SV Zandvoort ook weer beginnen in de competitie trouwens, uh, Albert-Jan. Oké, okay, dat is een mooi. Want uh, die gaan uh, zaterdag weer uh, van start. Het is de 24 september. Dan spelen ze thuis uh, tegen EVZ1. En de wedstrijd begint om drie uh, uur s middags... Nou, live verslag van Jan van der Leden hoor je uiteraard ook bij CFM. Uh, bij Sanford op zaterdag tussen 2 en 5. Uh, ja, geweldig. Het lijkt me leuk om Jan weer in de uitzending ja, te houden. Ja, zeker, zeker, zeker. Hoe gaat het trouwens met de, de klapper van de dag, uh, Albert-Jan? Dat uh, mag jij zeggen. Oh ja, want PSV neemt het op <laughs> tegen, tegen Feyenoord. En uh, op dit moment uh, de wedstrijd is, uh, is uh, weer gestart naar de rust. En op dit moment is het bij die wedstrijd 3 tegen 2. Dus PSV staat in eigen stadion voor op dit moment tegen Feyenoord. ja, ze zijn er nog niet. Nee, zeker niet. Wie er ook nog niet zijn is de FC Twente. Want die spelen uit tegen SC Heerenveen. Daar is het tussenstand nog steeds 2 tegen 1. in het voordeel van Heerenveen. Kort voor vijf een hele geweldige wedstrijd. AZ neemt het dan op tegen Ajax... Wij houden de wedstrijden voor je in de gaten. Blijf daarvoor luisteren naar Zandvoort op zondag.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 Wat een mooi verhaal, c'est une belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Il rentrait chez lui, la ouver Het begin van duizend en één nacht in één nacht. Hij heeft kleur aan mijn dag gegeven. Dit hebt finit le jour de chance. Je chacal, hierafade chemin. En daar is het ook bijgebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Oh een yeah, bel een mooi verhaal. De uitvoering van uh, Alderliefste en uh, Paul de Leeuwen hoorde je... als ene laatste plaat in het uh, tweede uur Zandvoort op zondag. Zo zijn we er nog één uh, uur lang... met uiteraard de vaste item zoals je die onder meer van ons gewend bent. We hebben het over de Pit Report helemaal in het teken van uh, Nick de Vries... en uh, zijn avontuur in de Formule 1 gaat dat er komen. Dat uh, hoor je straks om uh, kwart over vier in de, de Pit Report... En verder om half vijf het uh, dier van de week. Ook dat staat een beetje in tegen teken van de autorazerij, want we hebben. max vandaag. En om uh, kwart voor vijf. Uh, ja, Albert-Jan is in trenten geweest. Dus een uh, gedicht bij het gedicht van de dag. Lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio. Tot zo.